Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Kaag komt de ChristenUnie tegemoet over CETA... het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. De minister heeft toegezegd zich in te zetten... voor meer controles op voedsel dat uit Canada komt. De ChristenUnie wil meer garanties van het kabinet... voordat het instemt met het verdrag. De steun van de ChristenUnie is cruciaal... voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgende week wordt er gestemd over het CETA-verdrag. Vietnam heeft besloten om 10.000 mensen in quarantaine te plaatsen vanwege een uitbraak van het coronavirus. Ze wonen in dorpen op zo'n 40 kilometer van Hanoi, waar zes mensen besmet zijn geraakt. De dorpen worden nu 20 dagen afgesloten van de buitenwereld. Het is afgezien van cruiseschepen de eerste grootschalige quarantaine buiten China. De Europese ministers van Volksgezondheid zijn vandaag in Brussel bijeen om te bepalen hoe voorkomen kan worden dat het virus zich over Europa verspreidt. De brandweer in Australië heeft dankzij de regen na een half jaar alle branden in de deelstaat New South Wales onder controle. Nog niet alle branden zijn geblust, maar ze zijn wel geïsoleerd, zodat ze zich niet verder kunnen verspreiden. In en rond Sydney zijn nu problemen door overstromingen. Doordat veel branden zijn gedoofd, kunnen op veel plaatsen ook geëvacueerde bewoners weer terug naar huis. Hockeyster Eva de Goede is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste van de wereld. De Goede werd met oranje Europees kampioen en ze won de eerste editie van de Pro League. Met haar club Amsterdam won ze de landstitel en de Europa Cup. Het weer. Het is bewolkt en nat met in het Noordoosten kans op wat natte sneeuw. Vanmiddag wat zon, maar ook pittige buien met kans op hagel en onweer. Het is 4 tot 9 graden.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 Een hele goede middag en hartelijk welkom bij de show 13 februari 2020. Een nieuwe Zandvoort lunch. En uh, ja, we gaan weer een broodje vol muziek en informatie geven vandaag. En ook wel een bomvolle show, kan ik vertellen. Want we hebben natuurlijk onze vaste items, het liedje van de sidekick, artiest in het licht en een nieuw item, ja een nieuw item, een plaat uit Roy's Platenbox. Nou dat, wat dat zometeen is gaan we dat allemaal uh, vertellen natuurlijk in deze uitzending. Verder uh, onze vaste items natuurlijk uh, nieuws en weer en verkeer en alle uh, rattenplannen. En hij is natuurlijk hier ook weer. Jelmer Koper, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Je, even voordat we beginnen, je bent herkend van de week. Herkend? Ja, ja van de radio. Van ja, je stem werd herkend aan de kassa. Oh, okay. En uh, toen vroeg iemand gisteren aan mij... Van, is dat niet Joma van de radio? Ja, dat is Joma oh, van de radio. Verrappig. Ja, ik zit nu al als bij de kassa inderdaad. Ja, bonuskaart of r Oh nee, dat heb je niet. We hebben een klantenkaart. <laughs> een klantenkaart, je. ja. Een voordeel voor iedereen. Oké. Okay, ja. nee. Hé, hey, uh, voordat we de show echt gaan beginnen... 023 573 0393. Dat is onze ZFM hotline. En uh, wat dat betekent... Dan win je, als je dat nummer belt, kan je twee kaartjes winnen voor de Huishoudbeurs. En dat is aan de eerste beller. Dus 023 573 0393. Dan geven we twee kaartjes weg voor de Huishoudbeurs. Je mag ze ook weggeven, het maakt niet uit. Maar net als uh, van gisteren, of uh, nee, dinsdag, ja. had uh, Ramon Koning die kaartjes gewonnen. En uh, ja, toen. Um, ja, toen heeft hij ze weggegeven. Dus 023 573 0393. En dat is onze ZFM Hotline. Dus uh, dan win je die kaartjes. En het was natuurlijk weer een week vol met nieuws. En Jelmer Koper, die, uh, ja, die zal altijd even de drie hotline, headliners uh, te boven schuiven. En ja. dat is zijn uh, vandaag uh, best wel uh, wat... Uh, want het was moeilijk kiezen, hè, Jelmer? Ja, er is de, hoop aan de hand ja, er, is, uh, er is hoop gebeurd op showgebied, maar ook gewoon in het algemeen. Ja. Uh, er is veel nieuws uh, aankomen waaien. Want de afgelopen weekend was natuurlijk de storm met orkaankracht uh, Ciara. Of ja, spreek jij het eigenlijk uit? Ja, ja, ja, ja Jara, het verschillende namen inderdaad. Jara en nog veel andere hoe je het uitspreekt. Dat maakt ja, mij niet zoveel ja. uit. Maar iedereen had dus verwacht dat die storm heel heftig zou zijn. Hè? Maar, maar in Zandvoort is hij nog mild gebleven. Ja, en, maar in en midden in het land was het wel wat heftiger. Want ik zag daken eraf uh, ja. gevallen. En, uh, en uh, in Haarlem gevels die naar beneden zijn geknald. Dus uh, ja, dat ja, was wel wat. Wat wel altijd meevalt als... Uh, als er een storm in de winter is, er ja. hangen geen bladeren meer aan de bomen. Dus ja. die uh, bomen uh, vangen iets minder wind. Dus dan heb je ook uh, minder last daarvan. En aan de boulevard stond natuurlijk een uh, hevige wind. Maar dat uh, was niet uh, genoeg. Want de, er stond nog één viskraam op de boulevard. Ja. En uh, ook een uh, korte reportage ja, van uh, Jeroen Koper. Ja, onze zie je het, collega. Ja. Een trailseeker, zoals ze dat noemen. Een trailseeker? Nou, dat valt wel mee toch? Dat, uh, of bedoel je nou dat het een beetje waait? Ja, een beetje. Je bent de enige op de boulevard. Gewoon die hard hè. Want, uh, ja, zoals je merkt, je staat hier in de car. Je hoort het uh, rammelen misschien van de deur. Maar ja, voel je hem verder schommelen? Ja. Wind in... het, is, het is geen uh, zeeschip. Uh. Ja, afgelopen zondag ook, de, toen stonden de jongens hier ook. Ja. Ja, de, de boulevard stond vol. Ja. En daar waren wij ook de enige die stonden. Dus, uh, ja. Ja, dat ja, een goede handel dan. De baas was blij. Uh. U wilde een haring? Ik wilde een haring, ja. Maar ja, die zijn niet te koop vandaag. Die haring met zand in plaats van haring met ui. Ja. Een haring heb ik altijd. Ja. Maar ja, nu met die storm. Je wil wat lekkers verkopen. Ik zou, maar dan zou ik toch voor wat anders gaan. Want ja, zoals je kan zien, het stuit nu behoorlijk. Ja. Dus ja, er zitten meer uh, zand als uh, uitjes erbij. Ja, nou, dat, en dat is wel goed voor de maag volgens mij. Schuurt de maag ook dat zand. Uh, wat wordt het nu? Een broodje met uh, granalen. Ik hoop alleen dat de granalen wel op mijn broodje blijven liggen. Zo, meneer, u durft op de fiets? Ja, het is wel even afzien, ja. Ja, <laughs> ja klopt. Maar dit stukje is wind mee. Goed twee handen aan het stuur houden, want anders uh, vlieg je zo de duinen in. vindt u van het weertje? Het weertje? Nou, ik ben, <coughs> ik ben geboren en getogen zandvorter. Hier draaien wij ons, onze, onze arm niet voor om, hoor. Terugtocht is wind mee, dus dat uh, moet binnen een uurtje gepiept zijn. Oh ja? ja dat Hoe hard gaat het dan? Sorry, hoe hard gaat het dan? Uh, nou, de, nu met wind mee gaat het wel 40, 42 per uur, ja. Uh, meestal als hij noordwest is, dan is het toch net even wat pittiger uh, als een zuidwest uh, wind, omdat hij langer over zee gaat. En uh, ja, als het ijzelt bijvoorbeeld, dat zijn ook vaak van die momenten, dat het gewoon, dan moet je het niet op gaan zoeken. Ja. Uh... Zo'n dag als vandaag, dat is peanuts. Nou ja, peanuts, uh, je zet hem gewoon stabiel neer uh, met de kont in de wind. Dat is natuurlijk wel een heel bekende tune. Dat, uh, nou, dat is de Oscar-tune. En dat was ook hot nieuws natuurlijk, Jelmer, de afgelopen week. Dus uh, vertel, ja, vertel, wie zijn de winnaars? Afgelopen zondagnacht voor ons uh, werden de Oscars weer uitgereikt. Ja. Natuurlijk uh, de awards voor de filmwereld in Amerika. Of wereldwijd natuurlijk. En uh, uh, Parasite was de uh, grote verrassing en ook de grote winnaar. Best Picture won die. Uh, Joe Quinn Phoenix, ik kan die naam nog steeds niet uh, helemaal juist uitspreken. Van de Joker natuurlijk ja. heeft de uh, beste acteur gewonnen. En ook Brad Pitt uh, viel in de prijzen voor de beste ondersteunende rol in Once Upon a Time in Hollywood. Dus het was weer één uh, groot feest. En natuurlijk ook... Uh, yeah. 1917, die documentaire... Of nee, die documentaire, ook een film. Oorlogsfilm, Eerste Wereldoorlog. Die won ook veel prijzen. Ja. Dus het was weer uh, een divers... Uh, hoe noem je dat? Divers feestje. Ja, divers feestje. Er werden <laughs> daar natuurlijk ook wel wat statements gemaakt, hè? Uh, tijdens de Oscars net ja, altijd. erbij. Denk ik ook oh, tijdens die toespraken, bedoel je? Ja. Of uh, speeches ja, ja, de speeches van ja, de winnaars. Ja, ja. ja, inderdaad. Ja. Dat Had was de Oscars? Je, dat was de Oscars, denk ik. En wil je kans maken, wil je kans maken op uh, die... Uh ja, dat ben ik om hem te testen of hij het wel doet. Um, wil je kans maken op die kaartjes uh, voor de huishoudbeurs... Bel dan 023 573 0393. Nogmaals, 023 573 0393. En dan krijgt u ons aan de telefoon. En ja, en wie weet, heb jij dan wel, uh, ben jij de eerste beller van de show? En heb jij die uh, kaartjes uh, gewonnen voor de huishoudbeurs? En dan gaan we naar het laatste nieuwtje, wat natuurlijk gisteren hot nieuws was. Dat is dit. En na 15 jaar stopt Matthijs van Nieuwkerk met De Wereld Draait Door. Wat een show had hij daar altijd, hè, Jelmer? Ja, ik denk dat iedereen wel eens een aflevering heeft gezien van De Wereld Draait Door. Ik denk het ook. En ik denk dat sommige mensen ook echt 15 jaar al kijken. Ja. Hij had altijd unieke items. Nieuwe muziek bracht hij aan de man. Onbekende bandjes. Zoals Chef Special bijvoorbeeld. Ze zijn allemaal wel ook bij CFM ja. opgegroeid. Chef Special bijvoorbeeld. Bij Alternative FM. Maar ook bij de Wereld Draait Door. Elke ja. keer uh, ja. Ja, had Jaap me uh, wel eventjes uh, voor hem weggekaapt eerst. Ja, en ook uh, de gewone gasten. zoals uh, nou ja, De gewone gasten, toen noem je dat, die aan tafel kwamen. Uh, ja, Alexander Clupping. Uh, Freek Vonk had hij zelf over. Ja. Allemaal mensen die... De, de Alexander Kluping natuurlijk met zijn technische nieuwtjes. Dat was een heel interessant gesprek gisteren. Ja, dat want in... uh, dat, dat was inderdaad een, een boeiende uitzending. We gaan, het, uh, we, gaan, uh, niet, uh, we gaan een heel klein fragmentje... Jij hebt daar een fragmentje klaarstaan. Ja, dat is een, uh, het gedicht van Nico als altijd op de woensdag. Nou, nee. dat, dat duurt te lang. Dat, te lang. dat, dat moet ik tegen jou nee, nee, zeggen, nee. maar dat doe ik niet. Inderdaad. Maar ik heb nog wel een itemje. Dit, dit is een item, of een, een stukje... die mij toen de tijd is dus opgevallen. Je weet dat ik fan ben van Carlo Bossard. En um, ja, er was wat mee. Ga maar even naar luisteren. Dood. ik kreeg een telefoontje, Prem. Ik ben genomineerd. De laatste keer dat ik zo geschrokken was... was had ik die grote van Ruud Gulf gezien onder de douche. Daar stond ik altijd een de douche. Weet je wel, jij weet het wel. Ik heb het erop begon. Zo'n ding, die Ruud Gullit. Wij denken dat het er ook mee te maken heeft. Precies dit. Ja. Dit lag om je eigen grappen. Ja. Laat even kijken naar Fumar ja. International. Oh, ja? Daar natuurlijk. Oh, ja. ja. Dit is om het dan, dan ja. een enorme doodschop te geven. Ja. Nou, dan vraag ik mij af, ja, maar weet jij wie dit is? Wie, uh, met wie had, had Matthijs een interview? Met uh, René van der Gijp. Nee, dat was maar, Carlo... Ja, ja, dat, dat was, wilde ik erachter zeggen okay. als, Car als Carlo Bosch. Als Carlo Bosch. inderdaad. Hij, uh, dat was de of bekendmaking ja. van de tv-kantine. En hij, uh, Carlo Bossert en iedereen moest gingen de tv-kantine... Uh, doen. En toen was dat nog niet bekend. En toen zat hij daar als René van der Gijp. En iedereen tuinde daarin. Want iedereen dacht de, dat, dat het de de de de echt, de de de echt was. Ja, en, ja. Uh, René ja, van der Gijp kreeg ook sms'jes van. Uh, nou uh, wat, uh, wat een leuk interview was dat. Maar het was gewoon Carlo Bossard. ja En dat maakt wel die show. Alles is er mogelijk. ja, um, ja Hij uh, was emotioneel gisteren. Bij het, na het bekendmaken. Hij heeft het gisteren rond half tien aan het personeel van de wereld daardoor bekendgemaakt. En helaas uh, stopt het programma. Maar ja, hij, hij, hij gaat blijft door op bij de, de zaterdag. Ja, En dan uh, krijg je toch de vraag: komt Kopspijkers terug? Oh ja, ja het is wel iets op de zaterdag. Uh, ja, dat was iets op de zaterdag. Dus uh, we gaan het allemaal meemaken. We gaan in ieder geval naar de muziek luisteren hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En dat alweer 30 jaar. Want uh, ja, we bestonden zondag 30 jaar. Muziek en informatie staat er centraal bij deze Zandvoort Lunch. En de eerste bellen 023 5730393. En gaan weg met die huisuitbeurtkaartjes. We zijn de kinderen van de nacht future of our nation, let's come together and unite, nothing's gonna stop us now. Together and unite Nothing's gonna stop us now Let the fire burn inside Nobody can stop this generation Cause we're the children of the night Don't ever let them put you down van uw regio. Heeft u een tip voor de redactie? Redactie Wilt u die kaartjes vinden voor uh, ja, de huizenbeurs? Bel dan hè. 023 573 0393 En uh, we gaan even door naar de Zandvoortse berichten met Jelmer Koper. Oh ja, ja, okay. ja Hallo, ik, verwacht, goedemorgen. ik verwacht een muziekje. Ja, dat... sorry, die ben ik vergeten. Okay. Uh, met één druk op de knop heeft wethouder Gertjan Bluis vorige week donderdag de eerste van de 267 palen de grond ingedraaid voor de twee woontorens van het project Zandvoort in Nieuw Noord. Alle kopers van de 100 appartementen waren uitgenodigd door projectontwikkelaar Pact 3D Zandvoort om samen met eigenwijsmakelaars en bouwbedrijf Niersman te proosten op hun toekomstige woning. Ben jij ook uitgenodigd, Jelmer? Nee. Je hebt toch koper? Ja. Haha, grappig. <laughs> Wethouder Blijs liet weten, heel blij te zijn met dit project aan de Kamerling Onnenstraat, <laughs> vlak bij de brandweerkazerne. Hij prees Thijs en Bastiaan van Wieringen van Pact 3D voor de goede samenwerking bij het tot stand komen van het plan, waarbij duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt. De projectontwikkelaar, de projectontwikkelaar op zijn beurt roemde de manier waarop eigenwijsmakelaars in korte tijd de verkoop had gerealiseerd. De verwachting is dat de appartementen eind 2021 allemaal klaar zullen zijn. Ja, ik vind het een mooie ontwikkeling, want ook vooral veel uh, jonge starters uh, ja. hebben daar een huis kunnen krijgen. Inderdaad, ik uh, vind het ook echt goed en het gaat ook gewoon mooi worden, dat, uh, dat zeker. Het ontwerp zag er prima uit, zo uh, lekker langs uh, ja, dus, bij de duinen. Uh, er gaat uh, genoeg bouw, gebouwd worden de komende tijd in, uh, in, uh, in Zandvoort. We gaan nog even één plaat draaien. En dan zit hij in uh, de startblokken. Ik zie hem al helemaal klaarzitten. Want we hebben Patrick Vos in de uitzending. En Patrick Vos is een, uh, ja, is een uh, muzikant. En uh, hij gaat zometeen lekkere muziek spelen voor ons. En lekker met ons kletsen. Dus dat komt helemaal goed. Maar eerst lekker muziek. Ook weer uit Roy's Platenbox. Oh, Ja, Sweet About Me van uh, Gabriella Schilmi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat maakt niet uit. In ieder geval een lekker plaatje hier op de Zandvoortse Eter. En uh, we gaan het lekker over muziek hebben. En dat doen we met Patrick Vos. Goedemiddag Patrick, welkom in de show. Goedemiddag. Leuk dat jij uh, hier even terecht bent gekomen op een hele leuke manier. Ja, zeker. Kan je daar wat meer over vertellen? Want uh, je vertelde mij een leuk verhaal, maar even zo in huis te vallen dat je in Heemstede optrad. Ja. En wat gebeurde eraan? Ja, ik, uh, ik werd daar aangesproken door een conciërge en uh, ik had wat eigen liedjes gespeeld en, uh, en met, een, uh, met een groepje nog wat covers en zo. Ja. En die, uh, die man die vroeg van, uh, zou jij het leuk vinden om, uh, om een keer bij Radio Zandvoort uh, te gaan uh, spelen? Dat heette toen nog Radio Zandvoort of CFM. CFM, ja. Cfm. ja. ja. En uh, ja, ik dacht, nou, dat is wel een goed idee. En, uh, dus ik geef mijn e-mailadres en ik hoor, voor de rest hoor ik nooit meer iets. Dus ik denk van uh, onlangs, uh, ik ga ze zelf maar eens even bellen. Om, uh, om wat, uh, wat mee, misschien iets, uh, iets te kunnen zingen. Uh, ik schrijf al, uh, al een jaar of dertig uh, eigen liedjes. Dus, uh, en, uh, ja, ik heb, ik heb zo'n uh, 77 nummers geschreven, Nederlands en, uh, en Engelstalig. En, uh, ja, het lijkt me leuk om daar gewoon eens een keertje iets mee iets, ja, om die te laten horen. En, uh... ja. Niet allemaal tegelijk. <laughs> Zijn we nog wel uh, even bezig. Hoe lang uh, ben je hier al mee bezig met de muziek, zeg maar? Uh, nou, ik speel al vanaf mijn negende gitaar. En uh, ik ben het eigenlijk altijd blijven doen. En ik, ik geef ook gitaarles op dit moment. En ik begeleid groepen binnen de GGZ. Okay. Dus ik speel, uh, ik speel in psychiatrische instellingen. En uh, ook wel eens in verzorgingsthuis, en, en dat soort uh, plekken. En uh, wat voor een uh, soort muziek uh, ligt lig je het meest? Uh, wat, uh, waar ben, heb je het meest mee? Ik ben ontzettend breed uh, geïnteresseerd. Ik heb niets met uh, death metal bijvoorbeeld en met, met slagers en dat soort uh, muziek heb ik niet zoveel. Klassiek ook niet erg veel, alhoewel ik, ik kan wel klassiek spelen, klassiek gitaar spelen. Ik, ik kan er ook les in geven, alleen ja, mijn... mijn, mijn uh, mijn interesse gaat echt uit naar, uh, naar popmuziek. En dan, ja, dan praat ik over alle genres van, uh, van blues, tot uh, naar folk, naar uh, ballads, naar rock and roll. Vado. Uh, ja, ik heb een Vado geschreven. Ik heb een hele mooie vakantie met, uh, met, met, met een uh, ex-vriendin van me gehad in, uh, in Portugal. En uh, daar heb ik echt ja, daar heb ik ook een liedje over geschreven omdat. Uh, ja, in vado uh, uh, muziek zeg maar. Ja, ja. En is er meer familie van je die ook uh, wat met muziek doet? Dat het uh, in de familie zit? Um, ja, mijn vader die speelde, speelde viool vroeger. En mijn moeder die zingt uh, in een bachensemble in Haarlem, uh, in of in, ja, in Haarlem volgens mij. Okay. Um, ja, en mijn zus die, uh, die speelt dwarsfluit is dus ook erg muzikaal. En mijn andere zus die zingt ook, dus het zit echt wel in de familie. Ja, ja want ja, hoe heet dat in instrument wat u uh, om uw nek uh, hebt Dat is een is... uh, ja, Montamolica. Oh ja. ja, ja. En dat is, uh, hoe gaat die combinatie, zeg maar, met de gitaar? Uh, dat, is, uh, dat is ook een proces van, uh, ja, van een jaar of uh, twintig geweest, denk ik. Om dat omdat zelf echt goed eigen te maken. En, en uh, ja, gaandeweg gaat het steeds beter en dan... Uh, dan kun je gewoon uh, dat samen, die, die twee dingen samen goed combineren. En dan, en dan zing je daar ook nog eens bij. Dus, dus ja, dan... tussendoor, ja. Oké. Okay. <laughs> ja. en, en wat voor stijlmuziek uh, speel je? Um, ja, de stijlen zijn ja, ja, van ballet tot, uh, tot rock and roll. Ja. Ik, ik, heb, ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk. Ik heb, ik heb me nooit hoeven conformeren naar een platenmaatschappij of wat dan ook. Ik heb het altijd allemaal zelf gedaan. En dingen. Ook een beetje country en folk? Ja, ook, ja. Maar ook, ja, het is ook een soort traumaverwerking voor me geweest. Ik heb een hoop dingen meegemaakt en daar heb ik over geschreven. En dat, dat, dat zijn ook vaak droevige liedjes. En, uh, maar ook uh, ja, country. En, uh, maar ook vrolijke liedjes, liefdesliedjes en uh, ja, van alles en nog wat. Nou, zullen we er gewoon lekker naar luisteren? Want, ja. nou, ik ben wel ben benieuwd, benieuwd Jammer. Ja. Gaan we gewoon doen. Neem nog even een slokje water. Dat is wel altijd goed. Hoe heet dit uh, liedje? Wat je... Het eerste liedje heet uh, Daarom zing ik voor jou. En dat heb ik eigenlijk geschreven als een soort uh, intro voor een, uh, voor een eventueel optreden. Dus... Oké. Okay. We gaan luisteren. Patrick Vos, dames en heren. Ja. Mm. Hij leeft je leven in mijn stoutste dromen voor jou, daarom zing ik voor jou. Maar je bent niet alleen, jullie zijn met zoveel. ik zou het liefste alles met je delen, met jou. Daarom zing ik voor jou. Ik geef je mijn woord voor jou in dit lied. Ik geef je mijn liefde, maar mijn hart is niet. Door hoge toppen, door diepe dalen met jou. Daarom zing ik voor jou. Patrick. Mooi, echt heel ja, mooi. Wat, weet je wat mij opvalt? En Dan gaan we even muziek draaien. Maar um, Jij komt hier binnen, de studio. Een hele andere man als, als je speelt. Ja. Dat vind ik echt mooi om te zien. Ja, ja ik ben een gewone jongen. Een gewone jongen, ja, ja. een gewone muzikant die gewoon lekker ja. van, houdt van muziek spelen. Ja, ja en die combinatie tussen gitaar, mondharmonica en dat zingen dat heeft, dat heeft echt iets. Dat hè. heeft echt iets. Ja, echt bijzonder hè. In ieder geval, we horen je zo meteen terug hier in de show, Patrick. En dan praten we verder. Zo meteen de Zandvoortse berichten weer. En eerst muziek. Weeepa! Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, Yeah Ja, onder stress. Voor Ricky Martin geloof ik, hè, uit mijn hoofd. Wat een Ja, ik een hoor dat de studio niet bereikbaar allemaal. is trouwens. Ja, de, ik zie wel allemaal mensen al via Facebook die hebben gebeld. Dus. Ja, nou ik ga het bericht nog één keer plaatsen. En ik, als ik bel naar de studio, doet hij het wel. Dus ja, misschien nog, uh, nog eens proberen en dan uh, kijken we. Dus 023 573 0393, dat is de ZFM Hotline. En als je daar nu naartoe belt, dan win je kaartjes voor de huishoudbeurs. Ja, le lekkere muziek trouwens in je muziekbox. Ja, <laughs> van alles zit er. Ja, in. Ik, ik, zometeen natuurlijk het plaatje uit mijn muziekbox. Dus. Um, ik kies zometeen een mooie plaat uit mijn muziekbus waar ik een apart verhaal bij heb. Dus, uh, oh, dat wordt okay. leuk. Dus, leuk. Uh, nee, ja, nee. En dat vanaf nu, uh, van deze vanaf deze uitzending nieuw. Komende twee weken ben ik er niet. Maar, um, daarna ja, pakken we het weer op. Daarna pakken we het gewoon weer op. Maar dan had ik een volgende vraag voor jou verwacht eigenlijk. Maar maakt niet uit, we hebben we het na de uitzending wel even over? Nee. We gaan even verder met de Zandvoortse berichten. Ja, inderdaad, want uh, de Sandvoortsberichten zouden de niet zijn zonder een nieuwtje over de Formule 1. Tuurlijk! Want, uh, drie Formule 1-teams en hun gevolg willen tijdens de Grand Prix van Zandvoort over het strand van Noordwijk naar het circuit heen en weer rijden. Ze willen niet vastkomen te staan in het verkeer. De gemeente Noordwijk, waar de teams overnachten, staat daar positief tegenover. Zandvoort is, uh, is er nog niet over uit. Volgens de gemeente Noordwijk heeft het verplaatsen via het strand positieve kanten. Vooral argumenten van de politie lijken doorslag te geven. Een route via het strand van Formule 1 coureurs en hun mensen voorkomt speciale politiebegeleiding via de weg. Een belangrijk obstakel op het strand tussen Noordwijk en Zandvoort is strandreservaat Noordvoort... Natuurbeschermer Natuurbelang noemt het plan voor een onbekend aantal auto's over het strand belachelijk. En zij kondigt aan te proberen dit via de rechter te stoppen. Dan hebben we nog een nieuwtje over de herdenking van Wim Gertenbach op de begraafplaats. Voor de 74, 74ste keer legde een delegatie van Stichting Media en Democratie bloemen bij het graf ter, nagedacht, ter nagedachtenis als, als eerbetoon aan verzetstrijder Wim Gertenbach. Zij werden vergezeld door leerlingen van het Wim Gertebach College, burgemeester David Molenburg, wethouder Joop Berensen en andere belangstellenden. Verheugend is dat de belangstelling en het eerbetoon aan verzetstrijder Gertebach groeit. Niet alleen vanuit het college, maar vooral bij de jongeren. Ook dit jaar waren er twee leerlingen, Mees Heesemans en Leandra Henstra, samen met directeur Fred van Santen en docent geschiedenis Maarten Meinsen aanwezig bij deze plechtigheid. Zo wordt de naamgeving van de school en de geschiedenis behouden en doorgegeven. Na de plechtigheid vervolgde de SMD-delegatie haar herdenkingstocht naar de erebegraafplaats in Bloemendaal. Om daar de andere paroolmedewerkers ook een bloemengroet te brengen. Tot zover. Mooi man, mooi mooi mooi. Oh my God My guy hier op ZFM uh, Zandvoort. En uh, wat een lekkere plaat allemaal hier op de Zandvoortse zender. En uh, ja. ja, Patrick Vos hier nog steeds in de show. En um, ja, Patrick, we hebben net eventjes gehad hoe je hier terecht bent gekomen. Wat voor muziek je maakt. Uh, heb je ook al speciale optredens gehad de uh, afgelopen jaren? Dat je ja. denkt van goh, dat was leuk. Ja, ja zeker wel. Maar heel kleinschalig. En uh, op feestjes en uh, viadragen. En... Maar nooit, nooit echt voor, uh, voor groot publiek. Maar wel, uh, ja, ik heb één keer met mijn zus, dat was in de lichtfabriek, uh, hebben we een nummer van Ilse de Lange gedaan, Flying Blind, onder andere, en nog een andere van Ilse volgens mij. En uh, ja, dan je echt, uh, sta je echt gewoon voor een, uh, voor een groot publiek en uh, dan wordt een gitaar om je nek gehangen en... Dan word je verzorgd. En dat is, uh, ja, dat is ook wel een goed gevoel. Een ja? fijn gevoel, ja. Wat, wat, is, wat is je droom daarin? Uh, heb je dromen dat ja, je denkt... Goh, daar wil ik ooit een keer staan? Ja, ik heb natuurlijk mijn dromen. Maar um, ja, dat is... Uh, ja. Ik, heb, ik ben natuurlijk al... Vanaf mijn negende ben ik met muziek bezig. En ik, ja, ik heb me opgetrokken aan Bruce Springsteen... aan Bob Dylan. Dat waren mijn voorbeelden. En, ik denk van uh, ja. Ik heb natuurlijk wel een droom om, om, om ooit met die mensen ook samen te spelen en wat dan ook. Maar ja, dat zijn, ja vooralsnog zijn dat gewoon dromen. En ja. ja, dat, dat is. Uh, ja. Gewoon leuk om te dromen. Ja, <laughs> ja toch? Wat zijn de re reacties van het publiek als je speelt? Um, nou, heel veel mensen moeten veel, vaak huilen en vinden vaak herkenning in mijn liedjes. En, maar ook. Uh, ja, uh, ja positief altijd positief, positief. altijd positief ja wat, uh, wat ga je nu voor ons spelen uh, ik ga nu een uh, soort rock and roll nummer doen van uh, uh, dat heb ik een jaar of veertien geleden geschre geschreven toen was mijn zoon nog tien jaar en, uh, die had ik achter op mijn fiets en, uh, dat komt in dit nummer voor uh, het is een nummer uh, ja, uh, over mezelf uh, hoe ik in het leven sta. Nou, ik ben benieuwd. Ja. We gaan luisteren. Goed, ja. Hoe heet die? Can I hold you tonight? Yes. Well, I ain't got a 69 Chevy. I ain't got no diamond in gold. I got a 27-speed on my bicycle On my back, my son, he's 10 years old We share a peaceful, loving feelings. But don't want trouble or fight So, baby, pretty baby baby, pretty baby Baby, can I hold you tonight? Well, I ain't got a Vuitton wardrobe I ain't got a Hugo Boss suit But I can give you my sweetest smile When I see you in the neighborhood uh, With a hundred dollar bill in my pocket uh, Baby, we will make it right So baby, pretty baby Baby, pretty baby Baby, I'll hold you tonight. job as a banker, it won't make me blue, but I can tell you that I'm happy with every little thing that I do, my soul is taking me higher, I got a feeling that you're on my side, so baby, pretty baby, maybe, pretty baby, baby. Nou, hold you tonight Heerlijk Wat lekker hè Jammer Ja echt uh, Ja mooi Echt mooi hey, Ik snap niet dat, dat, dat je niet zoveel optredens hebt Dat snap ik echt niet ja, We moeten, ja, maar, ja. Even We moeten ja, maar even flink promoten. Het is raar, maar ik, ik leef eigenlijk ook een heel anders, ander leven als, als, uh, als, als, als, als, als, als, als leraar en als, uh, als klusjesman en dat soort dingen. Dus ik, ik doe veel meer eigenlijk dan alleen muziek maken. En ja, want wat, wat doe je dan zoal nog ernaast? Um, wat ik ernaast doe is, um, ja, ik ben veel, veel aan het klussen bijvoorbeeld en, um, ja, en lesgeven. Welk vak? Uh, Um, een gitaar, oh. <laughs> ja gitaarles, <laughs> ja. Dus, uh, en uh, ja, dat, uh, dat dat ben ik nu gestopt, dat uh, project. Ik heb een, ik had een eigen muziekproject eigenlijk met, uh, met lesgeven in Amsterdam en uh, lesgeven thuis. En ik ga nu echt meer gewoon mijn eigen, mijn eigen weg volgen en mijn eigen ja, meer ook gewoon in mijn eigen ja met mijn eigen muziek en mijn eigen optredens en dat soort dingen daaraan ja. gaan werken. Ja. Ja. En heb je nog uh, inspiratie voor nieuwe nummers? Van dat zou ik eens willen maken? Van, uh, dat, dat komt... Uh, ja, nee, ik heb nu op dit moment heb ik dat songboek met, met al die nummers. En ik denk van, ja, laat die, die wil ik eerst gewoon eens laten horen. En ja, gaandeweg in de loop... Ja, er gebeurt iets in mijn leven. Ik ben nu ook weer met... Uh, nu ook wat relatieproblemen. En een vrouw die ik heel graag in mijn leven wil houden. Maar zij, ja, zij, zij vindt het lastig met mij. Maar dat, dat is... Uh, dat is even uh, buiten beschouwing. Um, maar daar haal je je muziek uit? Ja, daar haal ik mijn muziek uit. Mijn inspiratie, ja. Vooral, ja, vaak. Vaak wel, ja. In, vanuit de liefde. En, uh, ja, dat zijn een hoop nummers uh, daarover geschreven, ja. We gaan uh, muziek draaien weer. Dan komen we het volgende uur gewoon nog even lekker met twee plaatjes van je terug. En dan... Uh... Ja, is het alweer bijna het einde van de show. De show gaat snel We hebben nog heel veel items. De muziek, van het liedje van de Sidekick. We hebben um, uh, Artiest in het Licht. Um, een plaat uit Roy's Platenbox. En nog heel veel van, andere van leuke, alles. gezellige dingen. zijn ja. berichten, weerbericht. Nog ja. heel veel meer. En mijn, uh, mijn nummer van het Sidekick, al een tipje van de sluier... ...heeft iets te maken met Valentijnsdag. nou En dus, mijn uh, plaat liefde, uit de... Van de liefde weet jij alles. Dus ja, ja. we gaan lekker naar muziek. Ja, wil je nou een date met Dolly de Pierik bijvoorbeeld? Of mijn... Nee, grapje. Wat, Dat was vorig, heb, jaar. Dat heb, was vorig oh, jaar. Dat kijk. was vorig jaar. Maar in ieder geval, mijn plaat uit de Royce Platenbox... Uh, heeft met Fly te maken. En, en een dag. Dus onthoud het eventjes. En dan, of raad het even. Of bel gewoon 023 5730393, Beantwoord die vraag. En win gewoon die kaartjes voor... Uh, de huisartburs, ik snap het niet. Al die vrouwen willen graag altijd naar de huisartburs, maar ze bellen vandaag niet. Nou, dat maakt allemaal niet uit. We gaan muziek draaien hier bij Zandvoort Lunch. We op Facebook, Zandvoort Lunch. En het komt helemaal goed. En blijf op, op de hoogte. Al twintig jaar in het vak, hè? Crash it! It's not that big a thing you're on the other side of town. Don't want to naar hier bij Zandvoort Lunch op de donderdagmiddag. En altijd gezellig met Jelmer en Roy. En uh, wij gaan op naar het uh, tweede uur, Jelmer. En dan uh, komen we zo gezellig. meteen uh, bij terug. Jij hebt Facebook aan het bijwerken, zie ik. Dus hoek ja, ons vooral ons lekker bij, hoor, ons op Facebook. Toe. Helemaal leuk. Op de donderdag zijn we lekker actief op Facebook. Tot de tweede uur. Hier bij Zandvoort Luncht.